Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De ChristenUnie wil af van de coronapas. Er is nu nog een tijdelijke wet die het mogelijk maakt om een coronatoegangsbewijs te verplichten bij sommige evenementen. De partij is al vanaf het begin af aan tegen deze wet. Ik denk echt dat het een tweedeling veroorzaakte in de samenleving die helemaal niet bruikbaar is in een tijd van crisis. Maar daarnaast ook zie je dat het eigenlijk nog niet eens enorm goed is helpt om die pandemie te bestrijden. De wet is al vijf keer verlengd. Het kabinet heeft ook een zesde verlenging aangekondigd. Er komt in Amsterdam een campagne tegen straatdealers. Ze willen toeristen waarschuwen grote schermen te plaatsen met info... op drukbezochte plekken zoals de Wallen. Daarmee hoopt de gemeente dat het aantal straatdealers in Amsterdam omlaag gaat. De dealers zorgen voor overlast, zegt de burgemeester van de stad. Het gaat beter met bondscoach Louis van Gaal, zei hij bij de première van de film Louis, een documentaire over zijn leven. Hij maakte vorige week bekend prostaatkanker te hebben en daarvoor al een hele tijd bestraald te worden, maar dat is achter de rug. Alle reacties op dit nieuws waren overweldigend, zegt hij. Ik had ook niet verwacht dat er zo'n impact was. In de wereld uh, over dat ik prostaatkanker had. Ik, ik word emotioneel, ik krijg praan in mijn ogen, maar ik krijg er ook wel heel veel energie van als er zoveel mensen uh, iets om je geven, want anders doe je dat niet. Vanaf donderdag is de documentaire in de bioscoop te zien. En één dag na de marathon in Rotterdam is de regionale omroep Rijnmond langs geweest... bij degene die laatste werd, Jacco van 22. Hij deed maar mee met één doel. Ja, eigenlijk om niet laatste te worden. Maar dat is dus niet gelukt. Nee, net niet. Hij kwam binnen na 6 uur en 25 minuten. Vlak voor de finish kreeg hij door dat hij de laatste loper was. In de straat, met, uh, nou ja, waar het eigenlijk het grote feest was... dat, dat ja, honderden duizend mensen hiernaam zitten te, te schreeuwen... Ik van, ja, ja, toen was het eigenlijk al voor het ecchi. Ja. Dan moet je, hè? Ja, dan moet ik doorlopen, ja. De verslaggever vroeg ook nog wanneer Jacco zijn volgende marathon loopt. Oeh, marathon wil ik eventjes niet over nadenken. Daar hebben we ook al moe als ik erover nadenk. Maar uh, volgende week ga ik, denk ik, het hardlopen uh, misschien weer oppakken. Ja. En dan nog het weer. Het koelt vanochtend af naar een graad of vijf. Morgen droog en zonnig, wat hoge bewolking. En 18 graden in het noorden tot 22 in het zuiden. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM.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 Ja, uh, je vergeet er uh, nog één. Joey Vriend, die komt ook oorspronkelijk ja. uit horen. Maar die woont tegenwoordig in Heer Maar goed, we, ja. we rekenen hem wel even ja. mee. Ja, Jacco Gartner komt ja. ook nog uit horen. Ja, ja. Dus er dus, dus zijn best wel wat namen. Maar, maar nu komt er toch wel weer een soort nieuwe generatielij. Met uh, toch wel goede, goede muziek. Ja, nou, vind ik wel. Ja, um, weer even naar jou terug. Uh, want ja. uh, hoe uh, want, uh, want, uh, want Jiffy, is, is dat, hoe is dat? is dat? Dat is van jou? Dat is helemaal ja, jij? Jiffy is,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 Uh, een week van tevoren, toen uh, belde de drummer af. Die zei, ja, ik, ik wil het niet doen. Het voelt meer als iets wat van jou is. Mm. En los van, ja, die timing was niet fijn. Uh, maar ergens had hij wel gelijk. Ja. Uh, want het was ook eigenlijk meer mijn project. Ja. En, uh, en, toen, uh, en toen, heb ik ja, toen heb ik gezocht, nou, wat ga ik dan doen? Mm -hmm. Toen heb ik de andere jongens van Touche's gebeld. En uh, gezegd, hé hey, jongens, ben jullie het goed als ik een andere drummer vraag?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 Met haar nieuwe single Wait and See in de voortwoordie Modern Society van uh, Jiffy Gauw verder met uh, Miriam Moksko uh, van haar album Heimat, Fallen to Birds a blue cloud because you could see it is dangerous Was a fire on a plane that was calling out your name. You broke through the barricade. River in for days We don't deserve then we have done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 Lamps spare some oil, terrible man. Can you teach?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 talk a lot but I don't To do, but don't you follow